Dielk met het NOS-journaal. In Frankrijk is een Nederlander aangehouden die bij een Deleuze-supermarkt in Antwerpen een vrouw zuur in het gezicht zou hebben gegooid. De man van rond de 40 werd aangehouden bij een verkeerscontrole bij Parijs. In zijn auto lag zuur en documenten die hem in verband brachten met Deleuze. De vrouw, die schoonmaakster was, raakte twee weken geleden zwaar gewond bij de aanval. Deleuze had in december al dreigmails over een zuuraanval gekregen. NS-medewerkers krijgen s'avonds extra assistentie op de stations Schiphol en Hoofddorp. Dat heeft de NS-directie toegezegd aan actievoerders op station Hoofddorp. Ze blokkeerden het spoor aan het einde van de middag korte tijd. Het woede over de mishandeling van een hoofdconducteur. Zij werd vannacht aangevallen door iemand die de trein niet uit wilde. Er is een zwervende man opgepakt, maar of hij betrokken is, is nog niet zeker. Iraakse troepen hebben IS-strijders verjaagd uit Bagdadi. De stad ten westen van de hoofdstad Bagdad is een van strategisch belang. Omdat hij in de buurt ligt van een Iraakse legerbasis waar Amerikaanse mariniers trainingen geven. IS-extremisten zijn ook verdreven uit dorpen ten noordwesten van Bagdadi. Laat het Amerikaanse leger weten. Ook bij Tikrit zou het Iraakse leger oprukken. Het aantal waarnemers van de OVSE in Oost-Oekraïne wordt verdubbeld van 500 naar 1000. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier gezegd in de Letse hoofdstad Riga. De waarnemers zijn in Oost-Oekraïne om te controleren of de strijdende partijen zich aan de wapenstilstand houden en hun zware wapens terugtrekken. Minister Koeners is bereid om meer Nederlanders te sturen voor de OVSE-missie. En met het boekbal is vanavond de 80 ste boekenweek geopend. Thema is dit jaar waanzin. Het boekenweekgeschenk is geschreven door Dimitri Verhulst. De boekenweek is erg belangrijk voor de handel. Bruna bijvoorbeeld verkoopt twee keer zoveel als normaal. Het weer dan nog wisselend bewolkt en droog. Het is vannacht 2 tot 4 graden met mogelijk vorst aan de grond. Morgen redelijk wat zon en droog bij 10 tot 14 graden. Dit was het, Zandvoort Zandvoort heeft het. al 25 jaar en jij beleeft het. GFM. In 2015, al 25 jaar live. TGFM, met nu de nacht. Let me take you to a place I know you wanna go, it's a good life. Good night.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 walking away You've never been so right with the truth on your side against all my flaws And so I try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 This oh. is the you